9 uur. Dit is Jeroen Jepkeman met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau in België is verhoogd van 2 naar 3, het 1 na hoogste niveau. De Belgische regering heeft aanwijzingen dat de voortvluchtige Brusselse verdachte van de aanslagen in Parijs een aanslag wil plegen. Vanwege de terreurdreiging gaat ook de vriendschappelijke wedstrijd tussen België en Spanje in Brussel niet door. Vanavond zijn ook de vriendschappelijke wedstrijden Duitsland-Nederland en Engeland-Frankrijk. Die gaan door, maar wel met extra veiligheidsmaatregelen.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 In het gebouw waren knallen gehoord. De politie ging erop af en vond in de woning sporen van geweld. Volgens RTVO's liggen er bloedsporen in de flat. Maar er zijn geen slachtoffers gevonden. De politie heeft twee arrestaties verricht. In de gemeente Rotterdam begint op 1 januari een proef... om vechtscheidingen tegen te gaan. 60 stellen met kinderen die zijn gescheiden... krijgen na een jaar een uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek wordt gecontroleerd of de afspraken... die bij de scheiding zijn gemaakt worden nagekomen. Ook de advocaat of bemiddelaar die de scheiding heeft begeleid... is daarbij er wordt bijvoorbeeld gekeken of de afspraken voor opvoeding en verzorging van de kinderen nog voldoen. Het is een zeer drukke ochtendspits en dat komt door het slechte weer. Volgens de ANWB stond rond 8 uur vanochtend bijna 500 kilometer op de snelwegen. Vooral richting Arnhem en op de A1 was het druk. Verder waren alle dagelijkse files een stuk langer dan normaal. Door het slechte weer wordt ook vanavond een drukke spits verwacht. Het weer eerst regen, later tijdelijk droog bij 14 of 15 graden. Vanavond weer regen, aan de westkust staat dan een tijd lang westerstorm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke ochtendspits, zeker ook in de Randstad. En meer dan een kwartier vertraging nog door files op de A1 naar Amersfoort Amsterdam... tussen Eemnes en Muiden-Oost, over 14 kilometer... Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Eveningen en Oude Rijn over 5 kilometer. De A2 naar Amsterdam tussen Maarsen en Holendrecht over 17 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Burgerveen en Zoete -Dorp, over 11 kilometer. En daarna nog een 6 kilometer tussen Leidsendam en Rijswijk na een ongeluk. A6 ledenstad Muiden voor Muidenberg 14 kilometer vanaf Almere. De A7 Hoornzaandam tussen Avenhoorn en Weide Wormerfielen rijden. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Velsen en Badhoeverdorp over 11 kilometer. De A10 Nieuwe meer, voor Zeeburg 9. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk over 9 kilometer. En tussen Zevenhuizen en Voorburg nog eens 13 kilometer rijden. A27 Preda-Gorkum tussen Hooipolder en Industrieterrein Aveling over 12 kilometer. En vanuit Almere naar Hilversum op de A27 tussen Eemnes en Rijnsweert over 17 kilometer.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 Turn down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 Den Hartman ken je natuurlijk wel van uh, die knetter van de hit, hè? Destijds in de discotheek en nog steeds populair trouwens. We Light by Fire, daar heb ik het over. En dit was een andere ziel van hem. Ook leuk om weer eens uh, terug te horen. Je hoorde, We Are The Young. ZFM ook nog jong, hoor. Al 25 jaar al voort. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Van de eerste helft heeft HGC gescoord. Dus HGC leidt met 1 tegen 0. Nou, we blijven nog even doorsporten naar Kenyamju gaan. Juist, en er twee goede berichten. Want de Jelle Kuipers behaalt een zwarte band. Op zondag 2 november behaalde Judoka Jelle Kuipers zijn eerste dam. De 16-jarige Kuipers is al vanaf zijn vierde jaar bezig met de judosport. En lid van sportcentrum Kenyamju in Zandvoort. De Heemstedenaar komt trouw elke week naar Zandvoort om zijn judo-vaardigheden bij te schaven. En niet geheel zonder resultaat.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 I'm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 tot 5 bij Krabbel uh, aan het kerkplein nummertje 7. Nou, dus dat is zover. Weer voldoende te doen hier in Standvoort. Je hoorde de evenementagenda. En de evenementen kan je ook op je gemak nalezen. Uiteraard via de app van CFM. De ZFM Zandvoort app. Kijk je gewoon even onder evenementen. En dan krijg ze allemaal keurig netjes op een rij. 3 overal vier, hier is hij nog een keer. Rick Astley en whenever you need somebody. The Ashley, whenever you need somebody. Ja, we kijken nog even naar de hockeywedstrijd. Hoe staat dat daarvoor? De ja, uh, tweede helft is 4 uh, minuten oud, uh, luisteraars. Kampong, uh, de, de lijst aanvoerende hoofdklasse heren, ontvangt het zesde geplaatste HGC. Maar HGC staat nog steeds verrassend op een 1-0 voorsprong. We'll be passing by, and they'll be wasting inside, just waiting for noon. And while they're chasing darts we'll be dancing in the dust, cause we're coming through.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 4D En dan voel ik me toch weer een beetje een radiopiraat als ik deze draai, ja. uh, Albert-Jan. Ja, dat is wel Uit de jaren 80 een 12 iets. Ja, zou Kooi draaien ook wel uh, genoeg zeggen, denk ik. Je hoort een young en seduction. Ja, we gaan uh, weer even kijken naar uh, de hockeywedstrijd die op dit moment uh, gaande is, Albert-Jan. Ja, het is al uh, juist gescoord door Kampong. En die hebben dus de zaak gelijk getrokken tegen HGC. Tussenstand 1 tegen 1.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 That things can only get better Just staring the space. Picture my face in your hands.